Van de Vries met het NOS-journaal. Drie jaar voor zijn dood heeft oud-premier Dries van Acht aan de koning gevraagd... om excuses aan te bieden aan Molukkers. Dat bevestigde Rijksvoorlichtingsdienst aan de NOS. Hij vond dat de Molukkers groot onrecht was aangedaan... omdat zij voor Nederland hadden gevochten en daardoor niet terug konden naar de Molukken. Van Acht was als minister van Justitie verantwoordelijk voor het ingrijpen bij de treinkaping bij de punt... De Amerikaanse president Trump denkt erover om wat hij noemt de militaire inspanningen in het Midden-Oosten af te bouwen. Op zijn eigen sociale platform zegt hij dat de militaire doelen bijna zijn bereikt. Begin vorige week zei de president ook al dat de oorlog bijna voorbij was. Maar gisteren meldde Amerikaanse media nog dat er duizenden extra militairen naar het Midden-Oosten gaan. De VS verlicht de sancties tegen Iran. En daardoor mag Iraanse olie, die nu al in olietankers op zee zit, worden verkocht. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën verlicht het, vrij, verlicht het vrijkomen van de 140 miljoen vaten de druk op de energievoorziening. De communicatiesystemen van hulpdiensten houden het niet langer dan acht uur vol bij een stroomstoring. Daarna is het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld te communiceren met brandweerwagens die aan het blussen zijn. En dan kunnen veiligheidsregio's onderling dan geen contact meer leggen met elkaar. Er wordt door meerdere veiligheidsregio's gewerkt aan oplossingen. Maar betrokkenen zeggen tegen Nieuwsuur dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de regie niet pakt. De minister zegt dat hij een onderzoek laat uitvoeren naar mogelijke oplossingen. Het weer. In een groot deel van het land is het nog mistig. En schijnt in het zuiden al, daar schijnt al wel de zon. Um, later vandaag schijnt overal de zon. Het wordt niet warmer dan 10 graden. In de rest van het land kan het 14 graden worden. Morgen een zonovergrote dag. En dan iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Goedemorgen, dit is Toeboek Lees op uw radio. We zijn met z'n tweeën, Marco en ik. En dan gaan we weer, wederom, beginnen om, uh, om de muziek aan te krijgen. Het blijft <laughs> spannend. Ja, iedere dag is het weer spannend. En uh, bij deze mooie ochtend, zaterdagochtend, is hier nog bewolkt in het mooie uh, Zandvoort. De, vooruitzichten, de weersvooruitzichten zijn goed, binnen nu een uur. Dan uh, gaat de zon weer schijnen en het is van, sinds vandaag ook echt uh, uh, lente. Dat kunnen we wel noemen. De vaste startdata wordt wel gezien als... Dat gaat verder. Je bent al als klaar. 21 maart van de lente. En, maar astronomisch gezien is de lente eigenlijk gisteren begonnen. Hè? Oh, dat is ja, vorige 20, week al. 20 ah. maart. Yeah. En maar ja, Dat komt doordat de aarde net iets langer dan 365 dagen over doet... om rond de zon te draaien. Ah, dus het was uh, gisteren om zes uh, minuten over vier, ochtends was het eigenlijk al, uh, al lente. Ja, ja. Nou, we nee, gaan ja. even kijken of we lente in onze oren kunnen krijgen. Uh, nou, heb je een leuk lenteplaatje? Nou, dat is een beetje een lenteplaatje. Het is uh, I'm Like a Bird. Nou, je hoort ze wel tegenwoordig. is. Het was dus uh, Nelly Furtado met I'm like a bird. Nou, je hoort ze wel zo gezegd als je ja, hoort die vogeltjes. Absoluut. Wel heel gezellig altijd, vind ik. Zeker, zeker, zeker. Maar af en toe vind ik dat ze een beetje te veel lawaai maken. Ze gaan het iets zachter misschien. Ze maken jou wakker. Ja, precies. Ja, je hoeft geen wekker te zetten dan. Nee, zeker niet. Toch? Nou, Jolan, deze week waren natuurlijk onder meer de, de verkiezingen. Wow, oh, ja. Die waren natuurlijk wel even spannend. En, Zeker weten. Uh, hoe heet het? Uh, Hart voor Den Haag, uh, Richard de Moos. Nou, dat is ja. daar de, de grootste lokale partij. Ja. En verder weg, de meeste zetels uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn, uh, nou ja, stoffen gebleken. Die zijn naar de lokale partijen gegaan. En uh, nou ja, je ziet ook landelijk dat er een, uh, hoe heet het, toch wel een grote ruk naar, de, naar de links is, zoals in, uh, in Amsterdam en Haarlem. En uh, nou ja, monsterzegen voor de voordeur van democratie. In velden. Dus ja, is het dus die die, de, die dame. Dat dus, weet ik niet. Een, een, een, een vaag type die dame. Uh, ja. Maar ja, je ook ik wel weet niet stellen. of ik het nou weer bevooroordeeld ben dat het een dame is. Uh, weet dus Ik, ik niet. vind, uh, ik vind die Cherry ook heel vaag, dus. Uh, <laughs> dus wel, uh, ja. En uh, de belofte maakt dus schuld, want Carolle Goud heeft dus uh, uh, meegegeven van uh, bij een hogere opkomst. Dan zal, ik, uh, zal zij gaan opzeilen? Uh, gaan ja, dat gaat ze ook doen, ook. Ja, hè? wanneer gaat ze het doen? Is het zo bekend? Nou ja, de, volgens mij uh, moet die Euromast moet nog uh, worden opgefrist en opgemaakt worden. Zodat zij naar beneden kan. zo Dat kan altijd, toch? Nou ja, volgens mij kan je dat niet zomaar. Uh, dat moet wel zonder begeleidingen. En alle hekken. hekken moeten los en gedaan worden. Oh, volgens ja. mij is het gewoon een uitstel. Ja. denk <laughs> ik. Denk ik heel eerlijk gezegd. En dan krijg je naderhand dat het misschien via camera's geregeld is. Dat het lijkt alsof ze. Ja, dus dat niet, je... hè? Ah, ja, je gaat het oh doen. Ja. Nou ja, en de, de, de oorlog in uh, Iran houdt ons ook nog steeds uh, uh, bezig. Maar ik heb wel eens het idee: van volgens mij is het. Uh, ja, het is natuurlijk, het is uiteraard een oorlog, maar het is nu meer. Uh, het gaat meer om een energieoorlog. Ja. Ja. ja, en als je al hoort van nou, uh, over een tijdje hebben we echt een probleem. Uh, uh -huh. Gelukkig gaan we naar de zomer toe. Dus uh, de verwarming voor de huizen en zo. Dat, uh, het gaat allemaal wel lukken. We krijgen nu uh, niet min 10 en zo. Ja. Maar ik hoorde trouwens laatst ook van mijn hulp. Die uh, was naar Polen geweest. En daar mm -hmm. was het gewoon ook warm. Dus in Oekraïne is het ook niet meer zo enorm koud. Nee, de winters zijn er ook uh, anders. Ja, want het is natuurlijk een landklimaat. hè? Ja. En hoe kan het toch. dat het nu in een en ander wereld zo warm is? Gewoon? En daar is dus het waarschijnlijk toch wel met die uh, klimaatgebeuren te maken. Uh -huh. ben ik bang. Uh -huh. Ik denk het ook. Ja. Ik heb hier nog een, uh, uh, ik heb nog een plaatje klaarstaan. En dat is... Roxette met Joyride. Nou, het is ook echt wel een, een, uh, een dag om lekker te gaan uh, rijden met de auto, kap open, raam Wonderful Balloon Joyride. En het nummer was van Set. Uh, nou, ik heb een fantastische uh, dubbel CD, die heet Power Vrouwen. En dan moet ik daar natuurlijk gewoon even kijken: van, zijn er lenteachtige nummers? Ja, dat is toch maar de vraag. Maar uh, dit was Joyride van Rock Set. En daar uh, gaan we het nog even over hebben. Het is vandaag 21 maart, begin van de lente, maar het is ook de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie. En dat was eigenlijk ter herinnering aan Sharpeville 1960. Want daarbij werd gedemonstreerd tegen apartheid. Tevens is het ook de werelds-down-syndroomdag. -sy hmm. En uh, deze dag is dus gekozen omdat het down-syndroom wordt veroorzaakt... door een extra chromosoom, nummer 21, trisomie 21. En daarnaast is dus, uh, de lente, daar had je het net al over. En uh -huh. ook in sommige landen is het ook moederdag. Bij ons is dat pas de tweede zondag hey, in mei. Hey, maar in Persie is het uh, Persisch nieuwjaar... Uh -huh. En uh, dat heet na Roes, dus dat is toch wel grappig. Ja. En het schijnt wel te zijn dat vandaag, omdat het zaterdag uh, de 21ste organiseert... het comité 21 maart, de jaarlijkse demonstratie tegen racisme en discriminatie. Dus kijk maar even op je computer, want uh, in Amsterdam komt er een hele grote, grote demonstratie. Oké. Okay. Dus uh, ik zou zeggen, ga even kijken en, uh, en loop mee, weet je. Het is gewoon wel belangrijk, want... Uh, het dus blijft zo. Het is ook zo dat er een speciale week uh, gaat, ge, ge, uh, gaat komen nu vanaf vandaag. Uh, uh. En er is een website voor. Die heb ik nou niet bij de hand. Wat vervelend is dat. Maar uh, <coughs> die website, uh, daar, daar is het ook van. Die hebt ook micro-racistische opmerkingen. En dat je daar ook even om denkt. En het gaat dus niet alleen om uh, uh, geloof, huidskleur en alles. Maar ook om body shaming en zo. Ik hoorde van de week ook weer een collega zeggen van ja. Ja, als een vrouw in het lente is en het korte rokje en dat soort dingen... dan, dan wil ze toch wat van mannen, want dan is ze helemaal vruchtbaar op dat ja. moment. Ik denk, nou, wat zeg jij nou? Ja, je hoort toch van dat soort dingen. Dat je denkt van, nou, die mannen weten gewoon zelf niet wat ze zeggen. Dat is dan een blanke, witte man. Geen ja. bozer. Maar, uh, hij vindt, maar dat klinkt wel een zekere... Hoe zeg je dat? Een zekere minachting of zo, van... Die, die, die meisjes zijn dom en blond. Uh, Weet je wel? Nou, ik denk altijd met lente, dan rammelen je, je instrumenten. En daar ja, je is, is helemaal he? niks mee. Aan, dus, daar is niks mis mee. Bij mannen runkelt het ook nog. Als het een instemming is. Ja. Maar het is, uh, nog, uh, er was op een gegeven moment wel een periode. En dan hadden ze het over dat je dan uh, consent moest geven. Dus dat je iets moest tekenen voordat je wat, uh, wat gezellig ging doen in bed. En dan denk je van ja, ja. Dat maakt het wel minder leuk, maar je kan wel zelf wel merken of het wel of niet gewild is. Precies. Want dat is toch, hoe uh, zeg je dat? Je, uh, dat je een goed, goed o, hebt, hè? Ja. Ja. Oh. Heb jij een plaatje? Ik heb er wel een. Ja? Maar ik, uh, ik heb hier uh, een plaat aanstaan, nummer 18 van de, mijn cd. Dat is de Walking on Sunshine. Kijk. Die is te leuk, hè? Dus we gaan hem aanzetten. Heerlijke weer. Ik word altijd heel erg vrolijk van het mooie weer. En dan heb je eigenlijk ook wel heel veel zin om uh, ook weer op vakantie te gaan, maar daar hebben we straks ook wel een bericht over. Maar we hadden het nog meer over? Oh ja, ik had het erover. dat uh, Ondanks verkeersborden schijnt dus toch? Er is een viaduct in België, in het Belgische Gent, het, het is een klein spoorwegbruggetje. Maar die heeft al flink wat slachtoffers gemaakt. Want bestuurders die schatten de beperkte hoogte steeds verkeerd in. Rijt zich herhaaldelijk klem. Ai. De situatie is zo uit de hand gelopen... dat er maar liefst zes waarschuwingsborden zijn. Van u rijdt zich bijna klem. U rijdt zich echt bijna klem. En dan klem! Nee hoor, dat staat er niet bij. <lacht> maar uh, het ging weer middag mis. En uh, het, zijn, uh, het is in de... Spesbroekstraat in Wondelgem, wat een mooie naam ook de deelgemeente van Gent. Ja. Er zijn nooit gewonden gevallen, maar de materiële schade was soms echt aanzienlijk. En op sommige middagen reden maar liefst vier bestelbusjes zich achter elkaar klemmen in de tunnel. En hij is 2,20 hoog. Dus ook niet echt hoog natuurlijk. Nee. En het uh, is al uh, snel een beruchte plek geworden. En uh, er zijn ook allerlei uh, waarschuwingsborden. En uh, daarop zitten foto's te zien van de busjes die zich al klem hadden gereden. Mm. Dus het is ook niet zo best als jouw eigen foto van jouw eigen klemgereden auto daar dan langs de weg te nee, zien is. Dat lijkt mij ook. Maar ondanks die borden, het blijkt niet duidelijk genoeg te zijn. Want uh, het blijft gewoon zo. Dus het was afgelopen donderdag. Voormiddag was het weer raak. Dus uh, nou ja, bijzonder. Even bij auto's blijven en de oorlog nog eventjes blijven. Dat ja. het schijnt dat ja omdat de pompprijzen zo oplopen door Spanning in het Midden-Oosten dat ja, schuift de auto rijdt het Nederland massaal achter de tap, achter de laptop en ineens worden nou ja zeg maar tweedehands elektrische auto's die zijn in trek. Mm. Dus het is gebleken dat ja, via een website. Uh, Via, uh, via bovag.nl dat er sinds 1 maart 30% vaker wordt gezocht naar volledig elektrische occasions. Oh. Ja, terwijl de interesse in benzineauto's ja, toch wel daalt eigenlijk. En het is dus wel een beetje gebleken van: uh, er zit een reflex in. Als het tanken pijn doet, dan uh, wordt de stroom ineens uh, aantrekkelijker. Voor zo nog, het blijft natuurlijk. En dan, uh, waarschijnlijk is het toch nog te vroeg om van een echte verkoopgolf te spreken van uh, benzineauto's. Maar je ziet dat mensen toch opvallend een uh, omslag uh, willen maken naar een uh, goede tweedehands uh, occasion. Dus ja, ik denk dat die in de, met deze dagen of met deze week ook wel de prijs wel om, uh, omhoog zullen gaan. Ja, ik weet ben benieuwd wanneer het openbaar vervoerprijs omhoog gaat gooien. We hebben natuurlijk wel heel veel elektrische bussen tegenwoordig. Klopt. Maar uh, ja, die elektriciteit... Die centrale, die, die toch ook hier of daar op? Mm -hmm. Want anders mm -hmm. krijg je elektriciteit niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja. Maar uh, ik heb ook wel zoveel ja, thuiswerk. Ja, als je inderdaad met de auto steeds naar je werk gaat... is dat natuurlijk wel handig om uh, wat meer thuis te gaan werken. Gewoon. Ja, adviseren ze ook hè, om meer, toch meer thuis te werken. En er, is, er schijnt ook een 20% iets van afname te zijn... toch bij uh, onder, onder benzineauto's op te tanken. Ze zien minder uh, transacties. Ja, ja. Nou, dit is toch logisch, want ik zag uh, 2,50 per liter. 2,47, 2,50. Ja, ja. Ja, ja, bizar, vind. hè? En dan is de diesel nu het hoogste. Ja, want dat vind ik ook zo raar. Ja, omgekeerd. Ik denk van... Uh, denk, oh nee, ik ben nog steeds... Uh, we zijn nog als benzineauto's uh, denk ik van... Oh, we zijn ietsje goedkoper. Rij je veel auto? Nee. Is dat nee, meestal stil. Nee, ook niet meer. Volgens mij twee keer per week. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Ik ben in Rotterdam geweest afgelopen... Zondag, ja. Dus ja, dan gaat het wel hard natuurlijk. Wat maar toen hebben we wel gelijk op de terugweg getankt. Want Ik wil net zeggen. Want, uh, want ze zeiden al van ja, maandag gaan, wordt het helemaal duur. Dus uh, we hebben in ieder geval een volle tank voor noodgevallen. Kijk. En uh, ja, nou ja, het moet gewoon maar... Het is, uh, het is uh, gegeven. Ja. En uh, het maakt mensen wel weer heel erg bewust. Oh. Het is ook weer goed voor het milieu dat er dan minder auto geregeld wordt. Ik ben benieuwd of het zichtbaar gaat zijn. Dat is uh, dus al met corona, hè, dat de lucht gewoon was. En ja. de uitstoot wordt minder... Ja. Ik denk dat het zelf wel corrigeert. Ja. Denk je niet? Maar ja, die kerosine van vliegtuigen, hoe zit het daarmee? Hoe wordt dat nou? Is dat nou... Ik heb begrepen dat er uh, vanmorgen... dat er de, een vliegmaatschappij die heeft zijn vluchten gekend dat omdat de kerosine zo duur is geworden. Ja. Ja. Rare tijden. Ja. Nou, we gaan even kijken... bij het gras aan de andere kant van de heuvel? Want ja, dat is, uh, het is altijd groener. Het is altijd groener. Het gras dus, uh, op de heuvel is groener. Het begint zo leuk van dit nummer.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 Dit was uh, Ramse Shaffi en. Lisbeth Lis. Lisbeth, ja. Oh, het precies. spreekt zo voor zichzelf als je ze hoort zingen. Dat ja. Je heel verhaal heb je erbij. Ja, prachtig. Ja. Ja, ik, uh, ik hou ervan. Um, ja, het is vandaag uh, natuurlijk. Uh, uh, de lente is begonnen en we zijn in Zandvoort. En het is in die maand natuurlijk van lente. Van de verkiezingen zijn voorbij, en uh, de uitslagen waren verrassend ook wel. Ja. En ik heb, ik heb zo erg, maar ik denk dat jullie het sowieso wel op de website zien van de gemeente. En uh, uh, kijk hoor, want ik heb het hier. Dus de OPZ, Oudere Partij zo. Ja, die, die ging goed. Ja. Die ging erg goed. En uh, maar ik zit nu met een laptop. En het is toch wel bijzonder om zo'n laptop te kijken. Want we hebben de voorlopige uitslagen hebben we sowieso. En het was een groot feest in de Kocht. Mm. En iedereen is daar uh, geïnterviewd en alles. Ja. En uh, uh, ik heb het zelf gezien ook. Want op ons we hebben natuurlijk een televisiekanaal. Ik weet niet of jullie het weten. Als je uh, via, via Ziggo gaat, is het kanaal 40. kan ook 44 zijn. En via KPN heb je 1367. Dat is het kanaal wat rechtstreeks doorschakelt naar ons radiostation. En soms dan uh, zijn er dingen die dus gewoon rechtstreeks uitgezonden worden. Zoals dus dat het Nieuwjaarsconcert... Um, ook wel vergaderingen van de gemeente soms, maar die kan je tegenwoordig ook via de gemeente zelf zien. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze daar wat rustiger zijn. Maar we hebben het over Zandvoort Nieuws. Ik heb hier gezien dat het aangekondigde discofeest ja. Back Black to the Krocht in Theater de Krocht is geannuleerd. Morgen? Ja. Zou de het de organisatie, organisatie heeft dit besluit genomen vanwege een tegenvallende voorverkoop. En de huidige ontwikkelingen rondom geluidsoverlast. Hè? Want de pastoor daarnaast kon niet slapen, want hij trilde zijn bedje uit. Het streven is om later dit jaar, wanneer de dagen korter worden... alsnog een duo-discofeest euh, duo <laughs> te organiseren. En daarmee hoopt men het publiek op een later moment alsnog te kunnen verwelkomen. Bezoekers die al een toegangskaart hebben gekocht... krijgen het volledige aankoopbedrag automatisch teruggestort. Kijk, dus dat is mooi. Ja, jammer dat het feest niet doorgaat. Ja. ja. En dan nog eventjes blijven bij een, een nieuwsbericht van een paar weken geleden. Dat is uh, vanuit de leden van de Rotary Zandvoort. Die bakken elk jaar in aanloop naar Pasen tulbanden voor het goede doel. En uh, er zijn nu uh, zo gemiddeld 100, nou, zeg maar kleine 200 tulbanden uh, besteld voor de Zonnebloem Zandvoort. En dat is het, uh, het goede doel voor dit jaar. En wil je vanaf 1 april lekker kunnen smikkelen met de Pazen... bestel dan deze week nog, want uh, op is op. En Pazen is volgens mij dan al over, vandaag, over twee weken. Ja, zeker. En uh, nou bestellen kan via www.tilbandactie.nl. Ja, 13,50, dat nou, is te doen. Hè? Is een mooi bedrag. Ja, dat is een mooi bedrag. En uh, dat zei ik ook nog tegen mijn broer, die had er twee besteld... En uh, ja, kan je ze zo lang goed houden? Ik zelf van nou ja, doe, doe ze door de, de helft en uh, stop ze in de vriezer. Ja. En neem je af en toe een halve eruit en, ja. en dan kan je weer even lekker... Want ze worden met liefde gemaakt. Ook onze eigen Carina Veeren, die bij deze radio ook uh, vaak achter uh, de microfoon staat, zit en interviewt. Die, uh, die bakt mee. Dus ze worden met liefde gebakken. Mm. Dus dat is wel heel erg leuk ja. in ieder geval. En uh, ja, toch alvast even een kleine uh, uh, vooraankondiging. Maar uh, volgend weekend is het weekend van de, de zomertijd. Ja. Er gaat de klok weer een uur vooruit. En uh, nee, jullie hebben het denk ik ook wel als inwoners... en zeker voor de bezoekers straks ook meegekregen... dat vanaf 1 maart uh, zijn de parkeertarieven ook weer... Uh, uh, Weet je, het, het zomertarief voor parkeren is weer. Uh, is al bezig. Ga je zo aanmelden? Ja, doe maar. Dan <laughs> uh, ga ik je een euro meer betalen. Oh nee, hoor. De, de, de, de voor de bewonersregeling uh, ja. voor het bezoek die is gewoon 12 cent per uur. Nou, dat oh. vind ik heel goed te doen. Dat is wel netjes. Ik heb hier nog de uitslagen nog eventjes voor uh, Zandvoort. Ja. Ik zie dat hier. Dat is voorlopig is dat, maar mm -hmm. dat er maar 7928 stemmen zijn uitgebracht. En er hebben iets van 16.000, 17 17.000 inwoners. Dat vind ik toch wel jammer. Mm, maar wel. Uh, de meeste die uh, hebben gekregen was de oudere partij Zandvoort. VVD was uh, twee. Nee, nee, de tweede was Jong Zandvoort. Dus toch de plaatselijke ja. partijen zijn het grootst geworden. Ja. En uh, dan zie je wel GroenLinks, PVA 1067. Dus dat die, die zijn eigenlijk uh, derde of vierde. Mm -hmm. Ja. En de PVV heeft toch nog 849 stemmen gekregen. Hoeveel? 849. Oh, best nog wel. best wel veel. Ja. Nou ja, okay. nee, dan gaan we dus... zien hoe het allemaal gaat. Ja. Dan komen we natuurlijk nieuwe raadsleden uit, uh, uit al deze verkiezingen. En ik, uh... ja, ik vind het wel spannend. Hmm. Maar ja, het is, uh, de, het is dus lente vandaag. En vroeger, ik weet nog toen, we, toen wij jong waren... Dan hebben we het over toen we tieners waren, dan was dat van... oh, de zomer begint weer. En daar had je helemaal zin in. En dan gingen we altijd flaneren door de kerkstad op en neer... En uh, alle kroegjes in en zo. En het was altijd wel uh, ja, één grote belofte, het nieuwe jaar. Het nieuwe seizoen. Ja, dat dus, hand... uh, Ja, en daarom had ik uh, dit, uh, dit plaatje uitgezocht. Ik, uh, ga, maar, ga maar kijken. Nou, dit was dus Sandy Loper. En dit is met Girls Wanna Have Fun. En ja, wij waren vroeger altijd heel blij als het seizoen weer ging beginnen. Want het was natuurlijk, als puber is Zandvoort geen bal te beleven. Nee. En er waren, er waren veel mensen die gingen altijd naar Haarlem toe. Maar ik, ik heb dat echt zelden gedaan. gewoon. Jij zit altijd met, hoe kom je weer terug? Vroeger mm -hmm. had je nog wel eens een nachtbus. Hebben ze ook niet meer. Zo ze ook allemaal niet meer. Nee, hebben ze niet meer. Dus ja, dan moet je op de fiets of zo. Maar ja, als je dan een vrienden Bakkie op hebt... en dan moet je door die donkere fietspaden en dat soort dingen. Nou, laat maar zitten. Zeker als zijn er natuurlijk. Maar uh, ja, uh, ik krijg inderdaad, als ik hier aan denk, en dit soort nummers, weer van oh, we waren altijd zo blij als alles weer open ging. En de strandtenten gingen vroeg dicht. Dus rond de uur of negen was het echt hartstikke druk in het dorp. Maar tegenwoordig, alles nee. blijft hangen op het strand. Dat ja. vind ik eigenlijk ook wel een beetje jammer. Oh. Ja, want ik, ik weet nog wel, ik ben natuurlijk een stukje jonger dan jij bent. En ja. vroeger was het met de laatste trein aankomend in Haarlem: kon je met je treinkaartje voor vijf. Euro? Ja, was het nog vijf euro? Kon je een, uh, ja, wat was het? een taxi bestellen. En die, en die uh, rijdt dan vanaf het moment, vanaf het station... naar de plek waar je woont voor uh, vijf voor, uh, euro. Met je treinkaartje. Wow, dat is, nou, dat is cool. toch fantastisch. Maar dat is ook al twintig jaar niet meer. Ja, een beetje jammer. Ja. Hey, toch even terugkomen op het Zandvoort Nieuws. Als het gaat om... Uh, uh, de gemeenteraadsverkiezingen. En dan heb ik altijd de vraag: hè, van gaat het lukken dat überhaupt gemeentes de oplossingen kunnen willen en doorvoeren? En uh, worden sommige uitdagingen dan toch niet uh, Nederland breed belegd straks bij kabinet Jetten? Dat zou natuurlijk zomaar ja. kunnen. Hè? Nou, ik vond het wel mooi van. Ik heb wel sommige filmpjes en dingetjes gezien van mensen die dan uh, aan het uh, stimuleren waren om uh, te gaan stemmen. En dat ze dan zeggen: van ja. Hier doet, kan één stem ertoe doen dat je dan net een extra raadpleging mm -hmm. hebt. En je weet dan ook plaatselijk, uh, je komt de mensen tegen bij de supermarkt, bij wijze van spreken. En uh, het is veel toegankelijker. En je kan ook best wel makkelijk uh, even een brief sturen naar de gemeente de attentie van een wethouder. En die krijgt die echt wat te lezen. En dan denk ik van ja, het heeft, het heeft echt zin. Mm -hmm. En in Den Haag, dan, dan is dat zo groot. Ik kan me je niet bent voorstellen dat. Van de... Ja, en ik kan me ook voorstellen dat. Uh, dat Er komt misschien ook al post binnen voor bepaalde leden. Mm -hmm. Maar dat wordt dan allemaal voorgesorteerd ja. door, door secretarissen, ja. En dan moet je maar hopen dat dat er goed bij ja. terecht komt. Ja. Dat je brief ook daadwerkelijk wordt gelezen. Ja. Ongeacht die uh, op de stapel komt van nee en ja. ja. Ja, het blijft toch altijd wel een ding. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, we moeten het maar goed in de gaten houden hoe het gaat. Ja, En het leuke is wel dat uh, wij dan een kleine app van de. Uh, Mensen die in Zandvoort uh, collega's waren. Die heet dan ja. FN Financiën. Ja, ja. Maar dat onze uh, voormalig afdelingshoofd is met pensioen. Die heeft meegedaan in Noordwijk. Ook voor uh, PvdA GroenLinks. Mm -hmm. En uh, die hebben toch vier zetels gewonnen. Zij was dan nummer zes. Maar ze hoeft niet per se in. Maar ze gaat wel met commissies meedoen. Want als ambtenaar doe je het niet gauw dat je in een uh, politieke partij gaat. Nee, maar als je het eenmaal. Uh, Eruit ben. Je weet wel uh, alle ins en outs van hoe het werkt bij een gemeente. Ja. Dus die zijn waardevol. Ja, want het was de afgelopen week. Nou, ik moet, eventjes, moet ik er nog eventjes induiken. Maar is afgelopen week is. Er, het is ook een bekend iemand. Die, zij is ambtenaar. Voormalig ambtenaar. Zij zit nu in de politiek. Ja. Maar ja, ook al die mensen die uh, uh, dan weer burgemeester gaan worden en zo. Ja. ja, ze kennen. Ze weten het rijden en zeilen. Ze ja, weten dus daar lopen. Er is niks mis mee. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb ik een heb nummer klaar. Het ja. is ook weer zo van dat je zegt van... Goh, hoe, uh, uh, hoe zit het nou? En uh, dit is er ook weer een nummer. Ja, ik, ik ga hem even lossen, want Wilco is er niet. Mm -hmm. <laughs> en dat vind ik wel <laughs> leuk. Maar uh, dat is het nummer te veel te vaak. Ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt, ook van Lisbeth List. Want het, uh, je merkt heel vaak dat in de winter... Dat mensen hun verkering aanhouden in de winter, maar tegen de zo, dan maken ze het uit. Dus dan vind ik deze toch wel een beetje ja. te to Een beetje toepasselijk. Dus uh, we gaan hem, uh, ga hem aanzetten. Staat. En je bleke gezicht in het gele licht is al net zo Krijgt, je koffer niet dicht, verdwijnt. Als het vergeet. Uitdoen, want ik hoor echt heel erg depressief van dit nummer. Oh, ja, en waarom? Heb je een beetje nazorg nodig? Jazeker. Ja, nee, maar dit is echt... Uh, ik merk nu in één ervan... Ik vond het de, de gras is uh, groener aan de andere kant van de heuvel. Vond ik het wel veel fijner met er aan bij dan alleen Lisbeth. Sorry, lief, Maar uh, het is hem niet, hoor. No. Ja. No. Nou, ik heb nog wel de pastoraal eventueel van haar, maar... Uh, nou, we hebben nou al twee nummers. Ik denk, Wilco, die, als hij die stiekem zit te luisteren... Die wordt hier oh. helemaal niet goed van. Oh, oh, oh. <laughs> nou, nee, dat is wel grappig dat je zegt... Daar, wordt hier, daar word je helemaal niet goed van. Wist jij dat uh, de, uh, Finland het gelukkigste land is om, uh, ja, om te wonen? Oh. Ja, er is, van de week is er weer een... Uh, hoe is het een uh, rapport verschenen? En uh, dat komt nou ja, volgens onderzoekers voornamelijk door het sociale uh, media gebruik. En dan heb ik het niet over het gebruik van sociale media... maar dat ze het sociale media ontginnen als het ware. Ze maken minder gebruik van telefoontjes, minder internet. Dat willen ze om het pure uh, ultieme geluk, het gevoel te ervaren van... Hey, het is ochtend, uh, het wordt daglicht... In de loop der dag schijnt de zon, komt er een wolk. En het wordt ook s'avonds weer, uh, het het weer donker. En daartussenin om je zo min mogelijk bezig te houden met een mobiel. Ja, nou, dat vind ik wel een goeie. Maar ja, ja ze, toch? ze hebben daar natuurlijk wel veel kortere dagen. Hè? Ja. <laughs> in de winter het, moeten ze moeten alles in, een, de in drie uurtjes doen. Ja, ik, ik, ik, het lijkt me ook heel bijzonder dat, je dan, dat het s'nachts dan licht is. Hè? En dat ik heb dan, het een keer meegemaakt. Ja, hoe ja, was dat? Dan, je gaat gewoon niet naar bed. Nee. Ook al wil je wel, je weet dat je naar bed moet. Maar je wordt zo door daglicht... Je, Getriggerd. Ja. En op een gegeven moment is het twee uur s'nachts. En ik denk nou, ik er, Heb ik een beetje slapen en denk van... Oh, het is al twee uur. Maar toen was ik jong, hè. Toen kon ik er ook beter tegen. Gewoon wakker te blijven. je denk je? Ik denk het wel. Maar het puur voor, dan meer voor de natuur. Dan wil ik nog meer naar het, naar het noorden. Maar uh, ja, zomers is daar gewoon... Uh, nou, weet beetje wat we hebben gezien een uurtje geleden. Dat is het dan, s'nachts. Het klinkt net alsof je de ochtend verloren uh, begint. Ja, gloren ja ieder, dat je denkt van iedere uur van... Nou, oké, okay, nu gaat de zon doorbreken. Nu gaat de zon breken, het wordt nog lichter zoals nu. Maar dat gebeurt niet. Het blijft, be ah. blijft een beetje kabbelen. En dan, uh, ja, dan vergeet je eigenlijk om te gaan, uh, om te gaan slapen. Nou, Nederland daarentegen, uh, die daalt... Uh, zeggen ze, twee plekken op de wereldwijde geluksladder... En staat nu op de zevende plek. Dus nou, ja, waar het, komt, mooi weet het niet, Maar ik vind het te hoog hoor. Ja. En waar o staat Amerika? Staat die er ook bij? Nou, de, de, de hoogste kla klassering ooit voor een Midden-Amerikaans midden land. Dat is Costa Rica geweest. Die staat op de vierde plaats. Maar Noord-Amerika, daar wordt niet over. Uh, nee. nee, daar wordt niet over gerept. Ja, toch de Noord-Europese landen, die zijn toch het meest in trek om, uh, om uh, geluk. Te ervaren. Ah, hebt, ik merk ook laatst op, op Instagram heb je echt al een uh, aantal uh, Amerikaanse vloggers die in Nederland wonen. Mm -hmm. Dat ze alles, uh, alles aan het bekijken zijn en aan het vergelijken zijn steeds met Amerika. Ja. Zo van dan gaan ze samen met Albert Heijn en denken van: Kijk zo, doe je dat nou met je pasje en dan kan je zo'n ding eruit halen en dan kan je gelijk scannen. Oh, en, dan van, oh, en al dat brood. Het is veel goedkoper dan in Amerika schijnt. Het gewone uh, brood. Maar, ja, ja daar dus zijn wij echt een heerlijk land in. Hoor. Dat is inderdaad uh, ons hollandse brood. Dat mis, mis ik wel altijd als ik ja. uh, op vakantie ben. Ja, het komt meestal uit. Uh, het ligt aan Frankrijk of Italië. Dat is nog wel goed. Nou ja, ze kunnen het wel zelf bakken, toch, lijkt mij. Ja. Dus ze dus hebben we gewoon geen goede bakkers daar. Ja, ik, ik, ik weet wel van Amerika. Van als je een bakker tegenkomt, dat is niet vaak in een grote stad, maar dat is dan aan de rand van. Dus in een. Uh, in een uh, suburb. suburb. En als je daar een bakker vindt, moet je gelijk brood in slaan. Dat kan je niet missen. Ja, en ze zeiden ook nog van ja, in een vriezer. Ja. Dat de Amerikanen zoveel in de vriezer hebben liggen. Ja, klopt. Dan hebben ze wel, misschien wel twee vriezers thuis waar ze tweeën ja. wonen. Dan denk ik denk van ja, ik heb gewoon zo'n klein vriezer onderaan, uh, onderaan mijn uh, grote koelkast. Klopt. Er zijn dan twee of drie laden. Wij kunnen zit... alles lopend ook doen, hè? We kunnen ja. gewoon naar buiten lopen fietsen. Je gaat naar de bakker. Maar daar moet je echt. Uh, nou. Moet je een goede afstand voor, voor doen? Moet ja, je gewoon of je naar Haarlem moet rijden... om ja. de boodschappen ja. te doen, hè? Ja, bizar, hè? Ja, dan heb je het ook niet ver. Nee. Ik vind het zo heerlijk. ook als je, als je in een hotel gaat... Dat je dan, dan, dan heb je dan zo'n lekker boerenbruin. En die kapjes we altijd liggen, de mensen. En nee, ik zouten, die neem ik juist. Ja, ik vind ik heerlijk. Ja, ik hou ervan, hoor. Okay. Dus, maar ja, wie hebben het net over het prachtige blauwe licht? Ja. Nou, ik zal het je even een mooie nummer ervan laten horen... Ja, we hebben hem helemaal laten uit, uh, uitdraaien, als het ware. En Jolande, weet je, weet je wat er wordt uh, uh, gezongen als laatste, laatste zin? Nee. Nou, Het dus, is heel lang zijn de geruchten geweest... dat, het, dat men dacht dat er dus werd gesproken uh, Mr. Blue Sky. Maar Jeff Lane uh, heeft zelf bevestigd... dat uh, de laatste zin die je hoort is... Please. Turn me over. Wat heeft dat? Met de of, of, of, of waar leidt dat toe? Het is de LP geweest en het is het laatste nummer geweest op de A-kant. Dus wij, wat hij eigenlijk wel mee aangeven: van Kant A is geweest. Please turn me over. Draai me om. Oh. heb je Kant B en dan gaat Kant gaat B gaat het ding doen. Dan gaat hij weer door. Ja. Nou, oh. ja, dat is wel, wel leuke weetjes van, uh, van de popmuziek. Ja. Maar ze zeggen ook dat bij sommige nummers, als je ze andersom draait... dat, dan, dat je dan ook tekst hoort. Ja dat, heeft <laughs> ja, dat is het album van Prince, Purple Rain. Op de A-kant, het laatste nummer... dan hoor je één minuut hoor je dat het wordt achteruit gedraaid. En dan is het juist de juiste kunst. Als het af is gelopen, heb ik thuis als kind wel eens gedaan... dan zelf terugdraaien en dan hoor je wat hij uiteindelijk... Wat uh, zegt hij dan? Is dat geheim? Uh, nou, ja, ik, ga strak, ik ga het je straks vertellen. Oké. Okay. Oké, okay. ja, jij had nog uh, wat te vertellen? Uh, ja, nee, wat ik eigenlijk heb te vertellen is dat een man... Uh, die heeft flinke... Uh, die heeft Amerikaanse... Uh, hoe heet het? Nee, we moeten even opnieuw beginnen. Een man schept flinke hoeveelheid salsa over zijn tacos. Maar klaagt uiteindelijk ook de, het Amerikaanse resta restaurant aan... vanwege uh, de, de pittigheid. Nou ja, een Duitse toerist... Die heeft drie tacos gegeten onlangs in, uh, tijdens zijn citytrip in New York... en sloeg de paniek al snel toe. De salsa op de tacos was zo pittig... dat de man naar eigen zeggen zijn mond en tong verbrandde... en allerlei blaasjes kreeg. Oh. Nou ja, een oh. flink verhoogde hartslag, misselijkheid en diarree. Nou, de Duitse voelde zich uh, flink ziek na zijn avondmaal. Om dat te compenseren komt die, eiste hij een schadevergoeding van 100.000 dollar. Oh. Nou ja, de, de, de beste man diende de klacht in 2024 in. En twee maanden nadat hij, had, uh, nadat hij de vestiging van Los, Los Tacos nummer 1 in New York had uh, bezocht. En uh, nou ja, de man moest uh, eerlijk uh, toegeven dat uh, de man zelf geen idee had... van wat de sterkte zou zijn van de pittige saus. Ja, maar dan doe je toch, je begint toch met één broodje. Ja, dan kan je er dat, de tweede wat minder of niet op doen. Dat, uh, dat lijkt mij dus ook. Dus maar ja, het bleek ook nog dat de man naar eigen zeggen... Uh, uh, toch al zelf last had van uh, klachten van buikramp. Oh, Dus nou ja, uiteindelijk... Uh, de claim van 100.000 dollar uh, is omgerekend 87.000 dollar... en is door de Amerikaanse rechter van, uh, van tafel geveegd. Dan krijgt hij nee, nou gewoon logisch. geld voor drie nieuwe broodjes. Ja, ik hoop het. <laughs> of een richting het hè? retour. <laughs> ja. Er schijnt een nieuwe soort uh, spyware te zijn dat heet Dark Sword. En dat schijnt. Uh, die mis, misbruikt een lek in oudere iOS-versies. En maakt het mogelijk om iPhones ja. met één klik te besmetten. Klopt. En binnen minuten vrijwel alle persoonlijke gegevens te kopiëren. Nou, daar ben je ook mooi klaar mee. Het gaat volgens beveiligingsonderzoeken om honderden miljoenen toestellen wereldwijd. Mm -hmm. En uh, een kwart van de alle iPhones hebben nog zo'n kwetsbare iOS. Zo spreek je daar toch? Versie 18. Ja, iOS. Ja. Dus nou, dat is wel lekker. Ik heb nou zelf net een nieuwe telefoon gekocht deze week. Ja, wat Want heb je mijn gekocht? scherm was stuk. Oh. En ik had een Samsung 52, een ja. 56. Nou, die is helemaal veel beter. En ik heb twee keer zoveel opslag, dus dat is wel leuk. Ja. En ik heb ook een hoesje en zo'n dingetje en alles ervoor gekocht. Maar ik ben er wel blij mee. En je merkt ook wel dat ik veel minder vaak op hoef te laden. Dus die batterij is gewoon helemaal vers. Mm. Maar als je schermen niet doet... Dan heb je toch steeds van, ja, bevestig maar op het ene scherm. We komen, krijgen niet het journaal trouwens, zie ik. En we horen niks. Hé, hey, nog een paar, een paar seconden dan op.